Vrachtwagen vervoerden zo'n 80 tot 100 vaten met chemicaliën. Wat voor vloeistof in de vaten zat, is nog onduidelijk. In Duitsland hebben treinmachinisten opnieuw het werk neergelegd. Sinds gisteravond rijden er geen goederentreinen meer. En een uur geleden is ook een staking begonnen bij de passagierstreinen en bij de S-banen in Berlijn. De acties duren tot 10 uur vanochtend. Het zwaartepunt van de acties ligt in Oost-Duitsland bij Halle.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 Het weer bewolkt en vooral vanmiddag wat regen. De zuidwestenwind is hard, tot stormachtig aan zee... en er is kans op zware windstoten en tot een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Lit my purest candle close to mine Window hoping it would catch the eye Of any vagabond who passed it by And I waited in my fleeting house Before he came I felt him drawing near As he neared, I felt the ancient fear That he had come to wound my door and jeer And I waited in my fleeting house Tell me stories I've called to the hobo Stories of cold stories of old I knelt to the hobo and stood before my fleeting house No, said the hobo Zo heet het dan, Jordan. de stem van Tim Buckley. Tim Buckley, zoals in 1967 klonk, toen maakte hij de LP. Goodbye and hello. Zeg ook maar goodbye and hello. In ieder geval hello, want je luistert naar het laatste uur. De nacht ging anders hier bij de vader op Radio 1. Over een uur weer aandacht voor uh, de actualiteiten van vandaag de dag... in het Radio 1-genal, maar tot die tijd nog lekkere muziek. Een songwriter uit Denemarken. Tijdtour is de naam van de zanger Betty Edges. Uh, de titel van het nummer is ook te vinden op een cd die hij gemaakt heeft. Let the dog drive home. Er komen ook aandacht voor een aantal televisie- en radioprogramma's... die de komende dagen te beluisteren en te bekijken zijn. In ieder geval vanavond op uh, het Duitse Achter... een documentaire over de ontstaansgeschiedenis van de rapmuziek. Het begint allemaal in uh, de Bronx in New York. En verder wordt het als een roadmovie gepresenteerd. Ik neem aan dat de documentaire niet in Nederland voorbij komt. Want anders had je misschien nog... Uh, dikke deks kunnen zien...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 is wat ik zei tegen haar die veertig dagen die werden 40 maanden waarbij ik elke nacht voor het slapen ga die zinnen haalde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 Even de rover slaap lekker fantastisch. Toch Deggy Dix, de ripper die ik kon beluisteren. En zeer waarschijnlijk niet zo te zien zal zijn in de documentaire die vanavond op het Duitse Achter te zien is. Die gaat over de, het ontstaan van de hip-hop. De hip-hop ook als uh, levenskunst en als overlevingsstrategie vanaf 10 uur. En het duurt tot ongeveer half twaalf. Dinsdag, nee, niet dinsdag, maar zaterdagavond. Ook veel muziek op Nederland 3. Er is onder andere aandacht voor. De LP die Bob Marley in het verleden maakte, Catch a Fire. En vanaf 9 uur staat Nederland 3 in het teken van de zwarte muziek. All I can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 Stand. Why do I stress the man? When there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to withdrawal. Even if I stop one of you, that perspective for shit true. I'll be some next man's other woman. so. I get play myself again. Or should just be my own bed. The sun goes Cause ain't no regrets And no most of no debt Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely lovers see He walks away The sun goes Baseert op een no mountain hine for en and wel Maar hier dan het alfant terribele in hoogsteken persoon. Amy Winehouse. Tears Dry on their own. En Emmy Winehouse is een van de artiesten die ongetwijfeld volgende week uh, regelmatig zal te horen zijn op radio 6. Van op radio 6 begint namelijk uh, vanaf zaterdag nacht. In de nacht van zaterdag op zondag de week van de zwarte lijst. De beste zwarte muziek volgens de radio 6 luisteraar. Maar de aftap daarvan die begint drie uur eerder op de televisie. Nederland 3. Dan zullen Radio 6-presentatoren zoals Dolph Janssen, Leo Blokhuis en Giel Beelen... vertellen wat zij eh, belangrijk vinden en mooi vinden aan zwarte muziek. Dus veel zwarte muziek op Nederland 3. Op, Neder op Nederland 3, zoals ik al zei. En dat vanaf 9 uur op de zaterdagavond. En vervolgens de hele week door op Radio 6. Nou, hier alvast een voorproefje van een aantal zwarte artiesten. me Kan tegenkomen op de zwarte lijst die Radio 6 volgende week uitzendt. Amy Winehouse is dan van deze eeuw. Van uh, de jaren 90 hadden we de Neville Brothers, Yellow Moon 1999, toen haalde dat de hitparade. Nog verder in de tijd komen we James Ingram tegen, met aan zijn zijde: wel Michael McDonald's. Min of meer een gospel is dit. Jammer be there. Ja, Moe Be There van James Ingram met Michael MacDonald aan zijn zijde in 1983. Toen vond dat ze weg naar de hitparade. Elf jaar eerder, we zitten in 1972. Toen was er een hit voor de man die in april aanstaande 65 jaar zal worden. El Green. het lijstje van Radio 1, waarin je de muziek kan beluisteren van Al Green. Let's stay together. In het dagelijks leven ook nog achter de kansel staand om het woord God te prediken. Maar in ieder geval dan met Let's Stay Together. Netfremma in 1972. Het volgende dat komt uit de jaren 50, 1957. All in you. I wish you knew. It's lasted so long Now I find myself wanting To marry you and take you home Whoa. Yes, you do, honest, you do, oh, I, I know, I know, I know when you hold me, oh, whenever you kiss me. Ooh, it's lasted so long Now I find myself wanting To marry you and take you home I love 57 Sam Cooke you sent me er is ook trouwens een hele mooie versie van, van Aretha Franklin van later datum, de jaren 60 maar dit was dan die uit 57 twee nummers uit de jaren 60 of koms uit de Stexhoek Sam en Dave en Otis Redding we beginnen met Sam and Dave De Vara op Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. Zwarte lijst, die moet nog beginnen op Radio 6. Maar we gaan vervolgens een voorschot hier op Radio 1 met een aantal artiesten uit het verleden. Die in ieder geval volgende week daar op Radio 6 wel voorbij zult horen komen. Sam en Dave, die waren er met You Got Me Hummin en Otis Wedding met Ver, En die week van de zwarte lijst op Radio 6. Die wordt zoals ik al zei voor afgegaan met een televisieprogramma. Zaterdagavond vanaf 9 uur op Nederland 3. Alles over de zwarte muziek. En ben je geïnteresseerd in blanke muziek, in blanke Franse muziek... dan kan je diezelfde zaterdagavond terecht op TV5. Vanaf tien jaar is er de documentaire Gainsbourg, 20 ans déjà. Omdat de man twintig jaar dood is, zijn er een heleboel uh, manifestaties... en CD-releases uh, van Serge Gainsbourg. Op TV5 dus, vanaf tien uur. Aandacht voor Serge Gainsbourg. Hier is de man zelf nog een keer... Met l'applaut à 59, la nuit d'octobre. Honte à toi qui la première m'a pris la trahison. Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur, qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer Mon tatouage était encore aussi simple qu'un enfant Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant Comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant Certes, ce cœur sans défense, tu sens plus et, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisée, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisée. Monte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière, jaillir à la source des pleurs, et tu fis de ma paupière, jaillir à la source des pleurs. Et le coup le sois-en sûr et rien ne l'attarira. C'est le sort d'une blessure qui jamais ne guérira C'est le sort d'une blessure qui jamais ne guérira Mais dans cette source amère, du moins je me laverai Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir aboré. Serge Gensbourg, was hij klonk in 1959, La Nuit d'Octobre. En hij is vooral bekend geworden in Nederland... met het duet dat hij met Jane Burken had. Uh, je t'aime moi en plus, maar ook als componist. Want hij was namelijk de geestelijke vader van Poupie de Cire, Poupie de Son... wat we kennen van Frans Kell Goed, uh, Serge Gensboer, 20 jaar geleden overleden. Zijn weduwe, kunnen we onder wel stellen. Jane Birkin, die is daarna nog doorgegaan met een solo-carrière. Zo'n zeven jaar geleden, toen haalden ze in Frankrijk de hitberaden. Je m'appelle Jane. Die Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes qui te rende l'air antipathique? C'est l'accent Britannique. What Gestaan door Mickey D met Je m'appelle Jane van zeven jaar geleden. Jane Burke en Serge Gensboer samen ook nog een dochter op de wereld gezet. Charlotte Charlotte Gensboer, die een veelgevraagde actrice is. Afgelopen jaar verscheen ze in de film De Antichrist. En The Tree is een film die op dit moment ook nog in een aantal bioscopen draait... Ik kijk even vooruit naar volgende week, want dan is er ook iets uh, leuks op de televisie te zien. Namelijk het simplistisch verbond van Cote en de Bie. Zijn ze weer terug? Nee, dat niet. Maar het begint onderhand traditie te worden. Aan het begin van de boekenweek dan uh, duiken van Cote en de Bie in de archieven en zoeken ze materiaal op dat te maken heeft met het thema van de boekenweek. Nou, volgende week vrijdag dan uh, vanaf een uur of tien, anderhalf uur lang... het Simplistisch Verbond. Zo lang kan ik niet wachten. Even, even, even boven terug spoelen en stoppen, ja. Uh, hoe hoe was het boven hoe Even spoelen en stoppen. Ja. Nou, <coughs> Mag de echo ook even weg? Dan kunnen we beter het, uh, het zien het wat we zeggen. Het gaat prima, Ja. B, het, ja. Gaat, het klinkt erg goed, genoeg. ik geloof dat het heel erg goed klinkt. Alleen één kleine rijtje op het puntje van de zout. U zingt namelijk weer soe. Ja, uh, soe de d. Nee, nee, nee, dan kan u beter meteen troe de d zingen. Als u moeite ah. hebt met de soe, ja. zing dan liever meteen... Met een t... True. Ja, true de day. Precies. Nou, true In elk geval bezijdener uh, de kant van de waarheid... dan wat u zingt. True the day. Want dat zingt de Engelsband namelijk nooit. Nee. True the day. Pas, ja, zo. Ja, als. Ja, u, dan gript hij er zo ja, over. Nou, deze Ja, nou, daarom. Uit. Als u hem zo houdt... Dat was Engeland. Als u hem zo houdt, dan is er natuurlijk Fru niets... Day. dat is het. ...is er niets aan de geit. True the day. Uh, het gaat nu om de internationale markt, Nou, uh, als ze ja? boven klaar zijn... Wij zijn K hier beneden klaar. Uh, Kunnen ze boven weer... Kunnen ze boven Je hebt jezelf yourself through the day. That's life. and nothing more. Uh, nee. Hey, even, even stappen, even stappen, even even stil. Sorry, sorry hoor. Zo de Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het rare, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja. Ja. Alsof je een hete aardappel tegen je tanden drukt, toch? Kijk, als we als we nu nog op een opname in studio moeten gaan rekenen met middelbare school Ezelsbruggen, dan valt er natuurlijk niets uit te halen. Maar moeten luisteren. Zink u dan maar als u dan geen troe of zo, daar moeite mee. zink u dan maar dee. dus tsr o e t R- Tsruudee. Sorry, ja, doe dat. Je korting geloof dat ik hem heb. In hemelsnaam dan maar. Zijn ze boven klaar? Wij zijn hier beneden klaar. Oké, alaas van de orde. weer. About yourself Through the day, the day. Through today. That's, That's life. life And nothing But more Life is the way You way feel and think, and think About yourself, yourself Only Thinking yeah, think. it This day, day Is your life. Life. your life Your life is just the way You feel today day. Think about who about the way you feel to that. Hier moet ik even stoppen. Sorry. Sorry daar. Sorry. Sorry. Nee, hier koning, moet, ik was net zo lekker nee, bezig. Ja, Maar hier moet ik even verstoppen. Geef niet, we doen... Ja, in, als boven even spoelt. Think through. Boven even spoelen. Think through, through. Ik heb nee, het. Nee, nee, ja, okay, Dat think klopt. Through. Dat klopt. Daar zullen u mij niet over horen. Maar u neigt alleen nog een klein beetje dat je zegt naar de kant van djoe. Djoe. Djoe. Ja, djoe. Djoe. Ja, maar het is geen joe. Het is geen... Het is wel... Het is joe. Het is geen djoe. Het, het is gewoon joe. Nee. Het is He? I, uh, you, sorry, me. Sorry, sorry. You. You. Gewoon you. you. En, en, en uh, your. Dus niet uh, your, maar gewoon your. Ah, uh, you en your. Dus uh, ook uh, Jack Jersey dus. Jack Jersey. Ja, ja, ja. Jor, Nee, nee dat, is, dat is nou toevallig you. Jack, Jack Jersey. Ah. Het is Jack de Nijs, maar Jack Jersey. En your. Niet your. Ah. Gewoon your. You en your. En you. Ja? Nou, en ja. verder die schroe, hou dat nou maar aan. Zeg nou maar, hou dat nou maar op schroe. Ja? Ja. Ik geloof dat ik dan klaar ben. Alla, zwammer de geit nog een keer. Ja, boven nog één keer. Boven, wij zijn beneden bij. klaar. Als boven ook klaar is, kunnen wij hier beneden? Ja? You. Shit. Through. On you. You. And through. Jack. And through. Jersey. You. Through. Yeah. You. That's the way. You, you stink. A splendid day, day while well, we, we fade, fade away. away. We, we hope you'll dip you your, your ash in the ashtray. Have had a good day. We don't like to we fade away. To but fade you know, away. that's the length of but an hour, mate. Make follow. We're safe. We're safe. We're Oh, no, we don't mind. We're safe. We're Oh, no, we don't mind. We're safe. Sing about Ik yourself. I'm not sure We're the day. Day. We We have a day. Jack huh? Jersey, you, was de stem van Eddie Money uit de jaren tachtig. Nog eentje. En dat is dat wat je kon vinden op de Radio 1-CD van vorige week. Jilberville En daarop de stem van Dilbert zelf Oh, I don't know what makes a. Man. Zo'n plaats van Gilbert, who zelf all they wanted to say. Geen oud repertoire, maar hartstikke nieuw. Gilbert de Vil, de titel van zijn jongste album. Met erop dit, all they wanted to say. Zo dadelijk, na het nieuws van zes uur... dan zijn Lara Renze en Marcel Ooster weer met het Radio 1-journaal. Mijn naam is Roel Koenus en volgende week spreken wij elkaar weer... voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders... hier bij de Vader op Radio 1. Een mooie donderdag verder en vooruitkijkend een mooie weekend ook. Hoi.